De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. Een paar maanden geleden had ik een mooi gesprek met iemand achter de deur van kamer 108. En die iemand was Pierre Bokma. Toch Nederlands grootste acteur. En speciaal omdat in september nog een keer de verleiders wordt hernomen. Gaat allen kijken of anders in januari als ze in Carré staan. Gaan we dit gesprek nog een keer terugluisteren. En zo klopte ik op de deur. Bijzonder goede avond. Hi, bijzonder goede avond. Ik, ik ben Patrick en ik heb Hi, meegenomen... Ga ik even kijken? Ja, de, bar, de, de barman zei dat je deze uh, al aan het drinken was. Dus ik dacht bij mezelf, nou, die neem ik direct maar mee. Die heeft een geweldig geheugen. Ja? Geweldig, ja, fantastisch. Hoort nou. een barman ook te hebben. Zo is het, hè? Geweldig. He? Nou, ik dacht, uh, na zo'n prachtige voorstelling als ik vanavond heb gezien... Ja? Is het... Uh, is dit toch wel echt even de beloning voor ja, de acteur van vanavond. Nou, dank je zeer hartelijk. Dank je zeer hartelijk. Uh, hoe voel je je nu dan? Stroomt de adrenaline uh, nog? Ja. Uh, <kuggen> nou, dat is denk ik alleen voor uh, collega's uh, bekend. Maar wij hebben die wetgeving niet. Maar in Duitsland is er bijvoorbeeld een wetgeving... dat je na een optreden... Uh, ongeveer anderhalf tot twee uur erna ontwerkingsvatbaar bent. Dus dat is sowieso ja. uh, <laughs> dat van je, je bouwblikken. Want dan kan je allerlei dingen doen zonder dat je daarvoor vervolgd wordt. Maar dat is niet zo. Dat is natuurlijk niet zo. Maar uh, wat, wat er gebeurt is, dus wat we wat we onder, on, onderling noemen unwinden. Je moet, je moet er even af. Je moet er even uit. Je, alles wat je gedaan hebt. En met name de fouten hoop ik. In ieder geval, in mijn geval, alle fouten die je hebt gemaakt, en dat zijn er nogal wat. Je denkt, dat moet ik anders doen. Dat moet ik zo doen. Dat gaat door je heen, en uh, omdat je je, je, je daarover opwindt zeg maar... en je daarmee bezighoudt, ben je in een, in een iets verhoogde staat. Een beetje bijna manische staat, zeg maar. Dus nu ben je aan het unwinden, of ben je echt nog in die manische staat? Nee, unwinden. Ja, heel langzaam wordt het rustiger. En, uh, ja. Maar je bent dus nog ruim drie kwartier ontoerekeningsvatbaar. Ja. Wat betekent dat? Nou, nee, Dat kan er gebeuren? Dat je, nou, dat weet ik niet. Dat is, uh, <laughs> dat is namelijk het onvoorspelbare van de toekomst. Ga je gang. Nee, ik, uh, nee, ik, uh, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat ik een uh, geweldig gesprek met jou heb hier in deze fantastische kamer... in het uh, College Hotel. Wat een fantastisch hotel trouwens. Echt ongelooflijk. En jij vertelde mij dat dat een, vroeger een ambachtschool was. Ja, of een meisjesschool. Ik weet het nou niet meer precies. Oh, ja. Een ambardschool was wat ik... De, uh, maar het is voor heel veel geld verbouwd. Maar dan had ik toch de, de, de, de, de exquise afwerking van dit gebouw wel begrepen. Want als je ambachtsjongens wil opleiden... dan moet je ze in een gebouw dat zo fantastisch, uh, ambachtelijk zo fantastisch uh, is, ge is gemaakt. He, dat is dan eigenlijk al de helft van je schooltijd, toch? Absoluut. Maar je, uh, veel van mijn gasten blijven ook slapen. Jij doet het niet. Nee, ik doe het niet. Nee, Jij gaat nee, vanavond nee, nog uh, ga weer, de, de stad terug. in. Nee, ja, misschien gaan we wel een borreltje drinken. Daarna, dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik niet. Uh, ik denk dat ik gewoon lekker ga slapen. Uh, maar nee, nee, ik dat, dat, dat, uh, dat nee, nee, nee, nee. Uh, even terug naar dat unwinden of het moment dat je van dat toneel afstapt na dat overweldigende uh, applaus, die staande ovatie en terecht, uh, is dat met iets te vergelijken wat ik ken of zo, of wat onze luisteraars ja, kennen van je club. Van een belangrijke wedstrijd. Dus dat zou de ajax hier vanavond niet gelukt zijn. Begrijp je? Vitesse daarentegen. Uh, en dan mogen ze voor mij ook uh, echt kampioen worden. Ja, vind ik geweldig. Maar is dat ook... toch? dus, dus extase waar je ja, in natuurlijk, Ja, natuurlijk. Zeker. Maar is de, is de avond dan ook goed verlopen? Was het een goede uitvoering van uh, de verleiders? Nou, een, een zaterdagavond uh, vind, vinden we of vind ik altijd een, een, een verrassende avond, omdat het soms wel eens publiek is dat van tevoren heeft ingetekend op namen bijvoorbeeld, en op de titel verleiders. <coughs> en niet per definitie uh, uh, uh, bekend is met de materie. Dat betekent dat, uh, dat, dat ze graag geëntertaind willen worden. Ze willen een goede avond hebben. Nou, dat is uh, in deze voorstelling volgens mij uh, wel het geval. Uh, maar ze zijn niet per definitie kenners van de materie. En dan is, zijn de reacties iets anders. En daar moet je rekening mee houden. En als je daar geen rekening mee houdt... dan heb je je taak niet goed gedaan. Heb je. Dan heb je niet even verkend. Dan ben je niet even ingedoken. Je niet even, oh, wacht even. En dan, zou je, en dan moet je dat op het toneel doen. Dus het was eigenlijk een lauw publiek? Nou, lauw niet, maar anders. Anders. Uh, maar, en o, Jullie merken dan ja, tijdens de voorstelling... het is merken een ander andere, publiek, dus andere, dan gaan jullie anders spelen? Een andere ritmiek van, van reacties. Dus uh, veel lachen toch om uh, dingen waarvan je denkt... daar zullen ze wel om lachen, maar het is moeizamer... want je merkt dat niet iedereen het verband ziet. En zo'n zaal moet dat met elkaar doen. Het is het mooiste, als uh, zowel balkon als beneden... en dat is in, uh, in de Lamar, uh, uh, overigens heel mooi gemaakt allemaal... zitten we in de merit en die balkons... Uh, en de, de, de zaal, die zijn niet communicatief, zeg maar. Dat is, dit communiceert niet echt met elkaar, want dat zijn pardon, twee aparte delen. Als je in de reactie nu, tijdens de voorstelling... hoort dat het publiek boven en beneden op één lijn synchroniseren... dan is het goed... Als het niet helemaal lukt, dan is het alsof je eigenlijk... je moet verdelen in het bovensectie en de benedensectie. Nu zeg je dat lag aan het zaterdagavondpubliek. Nee, maar het is niet per definitie publiek dat Goed. het dus niet heeft meegekregen, niet genoten heeft. Nee, maar je kan natuurlijk ook zeggen... Goh, Want lag het was aan het publiek. onderdeel van het zaterdagavondpubliek, Ja, ik, ik was het zaterdagavondpubliek. Ik, uh, ik heb genoten en ik was ook zeker geïnteresseerd in de materie. Ik vind het ook uh, echt een mooi geconstrueerd stuk. Echt, het zit prachtig in elkaar. Zoals en uh, de uh, acteurs ja. brengen het helemaal uh, ja. tot leven. Maar misschien moet je even kort voor onze luisteraar uitleggen... waar de verleiders over gaan. Uh, dat ga ik doen. Uh, met die verstanden dat het uh, als mensen alsnog geïnteresseerd raken... het een beetje uh, jammer is, want de voorstellingen... en dat is natuurlijk ons geluk weer, eigenlijk overal uitverkocht zijn. Maar uh, de die-hards moeten het maar proberen. Uh, waar de voorstelling over gaat, die gaat over uh, de vastgoedfraude. Wat gebeurde er nou? Op een gegeven moment uh, waren er een aantal uh, uh, uh, spelers, players... in die wereld, in die vastgoedwereld. En die hadden een, uh, zeg maar een, een, een, een, uh, een soort scam, een scheme, zoals ze dat noemen. Een soort truc bedacht om uh, projecten die ze uiteindelijk naar zich toe trokken aan grote bedrijven, in dit geval bouwfonds en pensioenfonds... aan te bieden voor meer dan waarvoor ze het uiteindelijk gecalculeerd hadden. En die, dat surplus, dat wat er bovenop werd gegooid... Dat betaalden de bouwfondsen en de pensioenfondsen. Dat werd uiteindelijk natuurlijk betaald. En uh, dat wat ze er bovenop hadden gegooid... naar de calculatie waarvoor ze het eigenlijk zouden doen... een kantoorpand of zo. Hè. Laten we zeggen dat het gaat over een kantoorpand van 100 miljoen. En dan de mensen die het berekend hadden... en alles, de hele organisatie voor een rekening hadden genomen... die vroegen daar nog 7,5 miljoen bovenop. Want dat zijn grote projecten dan zeiden deze, uh, uh, deze jongens, zeiden, weet je wat, niet, we doen dit niet voor 107,5 miljoen... maar we zeggen tegen bouwfonds dat wij het hebben gecalculeerd... voor 127,5 miljoen. Dat is een verschil van 20 miljoen. Die 20 miljoen werd na de voltooiing, give or take, een, een miljoen. Werd afgeroomd, dat werd op een aparte rekeningen verdeeld... over allemaal rekeningen verdeeld. En dan had de hoofdverdachte, Jan van Vlijmen, in zijn hoofd... dat hij precies wist aan wie dan al de medewerkers die 20 miljoen, die te veel betaald was... werd doorgesluist. En dat werd natuurlijk onderbouwd met valse facturen. En dit stuk is mega actueel. Want eh, Lijmen, die van Vlijmen staat nu uh, voor, voor de rechter. Vlijmen, ze is al veroordeeld. Ja. Uh, Vijsma oh. daarentegen, uh, de, de, de, de Nico Vijsma... Uh, die zijn uh, neef Jan van Vlijmer adviseerde... en die hem bijstond in met name het, uh, het, het, het, het recruteren van, van, van personeel en dingen. Die uh, uh, had ten tijde van uh, uh, de rechtszaken voor alle mensen die hierbij betrokken waren... kreeg hij uh, uh, kanker, darmkanker... Uh, uh, heb ik begrepen. Uh, doktoren zeiden dat is niet meer te verhelpen. Hij heeft nieuwe technieken uh, geprobeerd. En hij is genezen verklaard. Dat is relatief, maar hij is genezen verklaard. En uh, op de dag van onze première is hij, uh, uh, werd hij verzocht om opnieuw voor de rechtbank te verschijnen. En dat is inmiddels gebeurd. En ik geloof dat ergens in november of zo, 6 november of zo, wordt de. Ten lastenlegging bekendgemaakt. Wordt de eis van het OM bekendgemaakt. Jij speelt hem. Ik speel uh, Nico Vijsma. Ja. Ik weet niet of Nico luistert. En Nico zei. Nou, als ik zo mag zeggen. Meneer Vijsma zei. Ja, wat hebben we daar nou aan? En het is allemaal niks. En ik ga niet naar het toneel. Want het is, uh, gaat alleen maar over wapperende gordijnen, stampende voeten. en, uh, en, en slaande deuren. Nou, dat weet ik niet waar hij dat vandaan heeft. Want dat moet ergens in, uh, in, in de jaren 40 zijn geweest dat dat zo gebeurde. Dat doen we al lang niet meer. En hij riep ook, ja, euh, of dat schreef hij in de krant... Euh, hij lijkt er ook niet op. Dan nou kan ik me voorstellen dat je je daaraan ergert. Hij zegt, he, verdikke, als dan iemand me speelt... moet je er ook op lijken, maar daar gaat het niet om. Want euh, bij meneer Vijsma, waar ik lang over nagedacht... en veel over gehoord heb, uh, George die, uh, uh, is veel bij de, zeg maar de rechtszaken geweest... en die heeft mij een heel erg uh, positief, een heel interessant... een heel verrassend beeld van uh, Nico Vijsma gegeven... Meneer Vijsma. En dat beeld heb ik uh, uh, geprobeerd te verdisconteren in de uh, uh, voorstelling die wij nu doen. Dus in het, uh, eigenlijk op het moment in zijn leven dat hij actief was ja. en meedeed met, met, uh, uh, met dit plot. Laten we het zo zeggen. Het is een soort plot. En is het dan Daar lekker... Daar wordt hij dan van verdacht. Het ja. is niet veroordeeld, dus dat is dan niet zeker. Is het lekker om hem te spelen... Het is lekker om hem te spelen, maar het is ook heel erg ingewikkeld... om er niet zomaar een, een dwaze uh, duivel van te maken. Een dwaze uh, kwade genie is, want het is het niet. Het is iemand die een wezenlijk uh, uh, bijzondere uh, filosofie erop nahield. En, of houdt. En zegt, maar luister eens even... als je dan nou werkelijk kijkt naar hoe dit soort dingen gaan in de wereld om ons heen... dan vraagt iedereen net iets meer voor het product dan een product waard is. Daar moet begrijp je van leven. Krijgen. Natuurlijk begrijp ik het. Want dat is ook de vraag in de goed. voorstelling. Jullie vragen aan het publiek, ja. zou je het ook doen? Maar heel weinig. En ik weet niet of er vanavond iemand reageerde. Gisteren was er iemand die reageerde. min of meer. Maar het is echt een vraag. En men reageert niet. Dat begrijp ik wel, omdat er natuurlijk de afspraken zijn... dat je je mond moet houden en wij spelen het. Dat is niet het geval. Dit, als wij uit onze rollen treden en naar voren treden hopen we elke avond toch weer dat er bijna een soort polemiek ontstaat even. Dat kunnen we niet te lang doen, anders dan uh, missen de mensen een tram, en trein en auto. <meals> maar belangrijk is dat meneer Vijsma een hele bijzondere uh, uh, uh, uh, uh, uh, filosofie uh, erop nahoudt. is nogmaals, dat zo zit de economie in elkaar... Hou elkaar nog niet voor het lapje. Hoe kan nou de rechtsstaat, hè, de, de justitie roepen, dat mag niet. Dit moet precies eh, dit en dat en zus en zo doen. Terwijl als je dat zou doen, het aantoonbaar... de hele eh, economie zou stagneren. Ja, het enige wat je hierover kunt zeggen... en nogmaals, het is vermoedelijk... want meneer Vrijsma is nog helemaal niet veroordeeld... Dus daar is hij alleen nog maar verdachte volgens de OM. Maar nou, het is natuurlijk wel dat als jij bouwfonds niet op de hoogte brengt... van een verhoging van 20 miljoen die niet meegecalculeerd is... en je roomt die af en zegt, weet je wat, ik ga facturen sturen... die bij navraag er eigenlijk nergens op slaan... dan heb je toch een licht probleem. Nu hij, jij zet hem ook neer als een soort van uh, een guru. Een man die, die, ja. die, die, die, die andere mensen kan overtuigen. Inderdaad ja. ook wat je zegt met zijn filosofie. En daar, en... daar moet ik je meteen uh, onderbreken. Want daarvan denk ik niet dat hij dat niet meent. Nee, maar goed. Maar uh, waar ik naartoe wil is eigenlijk meer, jij bent acteur. Ja. Maar stel voor dat jij geen acteur was geworden. Ja. Zou jij ook in het echt zo iemand kunnen zijn? Jij kan ik mensen weet, overtuigen. Ja, ik kan mensen volgens mij ook zo in een fraude lullen. Ja, maar hier kom je natuurlijk in een, in een tweespalt. Want als ik wel zou zijn wie ik ben, maar geen acteur... Ja. wat zou ik dan doen? Dan zou ik alsnog acteur zijn. Het probleem is, stel, ik ben iemand anders die, uh, uh, die met dezelfde mogelijkheden... De vraag is gewoon, zou je aan de goede kant dus blijven? Begrijp ik wat hij gedaan heeft, is wat je vraagt, toch? Ja. Nou, ja, zou je nee, nee, het leuk nee, vinden nee, om dat ook te doen? Zou, ja. Ik weet niet, dat zou best kunnen. Ja. Ik denk dat ik, uh, dat ik over leven en doen en laten, om het zomaar eens algemeen te stellen, heus wel een aantal, uh, aantal uh, ideeën heb. Ja. Ja. Ja. En maar, volgens mij kan je ook goed mensen overtuigen? Uh, dat, hangt, dat hangt af wie je voor je hebt. Hier komt het. En welk, uh, waarvan je ze moet overtuigen en welk argument je gebruikt. Dat kan niet zomaar. Dat kan niet zomaar. Ik kan jou niet per definitie overtuigen... van iets waar jij bijvoorbeeld geen interesse in hebt. Als het wezenlijk niet in jou... Maar ik moet jou doorzien, ik moet jou als het ware... ik moet een soort röntgen talent hebben om jou te doorzien op dat niveau. Hè, jouw mentaliteit en jouw karakter. En dan zou je kunnen zeggen, oh, maar wacht eens even. Daar zit een pijnpunt. Als ik dat nou begin te masseren, dat komt los. En ik ga dan via die weg... Hè, ook, ook, ook, ook, ook, ook gevoelens hebben, een soort bloedbaan, zeg maar, in je lichaam. Dan zou dat kunnen, ja. Dan zou dat, kunnen. dat is een hele goeie, want uh, vorige week uh, was uh, Jelka van Houten uh, te gast. Zet je koptelefoon maar, maar oh, op. Oh, Jelka. En die, he, oh, ja, en, en die heeft uh, uh, de volgende vraag uh, aan uh, jou te stellen. Let okay. het op. Pierre Bokma. Dit is uh, Houtje, Houtje 2, Jelka van Houten. Kan jij nou toch werkelijk door mensen heen kijken? Is dat echt? Of speel je dat? Wauw. Ik weet niet, Jelka, ben je er nog? Nee, Jelka is er niet meer. Jelka dit is, uh, meer. dit okay. is op de band gezet. Oh, Dat dus vorige de band week. Gezet? Ja, okay, zeker. Okay. Nee, ja. Dus okay. dit was de vraag die ze aan jou stelde. Nou ja, houd je twee, zou ik helemaal niet zeggen. Houd je andere, andere helft, zou ik zeggen. Zus van Caries. Ja, nou. Know. Know. En wat voor zus? Oh. Um, kan ik er iemand heen kijken? Een beetje populair en misschien uh, teleurstellend gezegd... het is in the eye of the beholder. En dat is wederzijds. Wil je door je heen laten kijken... dan laat je door je heen kijken. Ben je iemand die een ander zo gerust kan stellen... dat hij zich voor je openstelt... dan kun je door iemand heen kijken, ja. Doe je het graag, door mensen heen kijken? Nee, ik, nee ik, ik ben daar niet per, per definitie mee bezig. Het gebeurt me wel, maar als ik dat doe, dan is het in de, eigenlijk in de gauwigheid. Ik denk dat ik daar het best in ben. Ik moet er niet voor gaan zitten, want dan maak ik fouten, denk ik. Kapitale fouten moet ik dat ook niet doen. En wat wil je ermee bereiken als je mensen gaat doorzien? Luister, daar gaat toch alles over. Het... Uh, uh, uh, uh, of het voortouw nemen, of aan je binden... of beter zijn dan een ander, of het uh, sneller doorhebben dan een ander. Daar gaat het over, daar gaat deze voorstelling over. In de macht krijgen dus, in je eigen in je macht. In de macht krijgen, krijgen, kunnen bespelen, uh, uiteindelijk kunnen gebruiken. Als je denkt, uh, dat talent heeft hij niet, dat heb ik... maar hij heeft wel weer een ander talent... En vervolgens gebruik je iemand, die zet je op een post... of die, uh, die uh, schaal je in jouw uh, schema of in jouw, uh, hè, in jouw dingen in. En daarmee kun je aan de slag. Dan is iemand aan je gebonden. Maar het is niet zo heel nieuw. Als je ooit uh, iemand de kans krijgt om het boek Julius Caesar te lezen fantastisch uh, boek, ook augustus, maar met name Julius Caesar... Voor, uh, voor zover we er iets van weten, natuurlijk, al die geschiedschrijvers. Maar het is een prachtig beeld. Ik weet niet hoe Holland heet ik geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. Uh, enfin, je moet het maar eens lezen. En het is, daarin gaat een groot gedeelte over hoe Julius Caesar... zijn achterban opbouwde. En hij wist en zich tot over de oren in de schulden stak. En dan gaan we het in die tijd... Dan hebben we het over, laten we 66 voor Christus, uh, misschien uh, 65 voor Christus. <coughs> Dan gaan we het hebben over miljoenen die je van een zekere crassus leende? Alleen maar om uh, cliëntelen... wat nog steeds met de maffia en uh, drang, uh, drangheta, of hoe heet dat zo, hebben. Cliënten, dus wijkel aan zich te binnen. Maar jij gaat me toch niet vertellen, dat de jij leiders de... daarvan, kreeg u op bezoek en die doorzag hij. Jij gaat me toch niet vertellen dat jij dat ook doet. Dat jij nee, eigenlijk bezig bent het met het maar spel. Ieder... Ja, maar ieder mens doet het toch? Jij probeert mij toch ook te overtuigen. En daarna roep je hoe fantastisch het is dat ik hier ben. Maar je probeert mij wel te overtuigen. Op een of andere manier moet jij ook het talent hebben om mensen te overtuigen. Hier te komen zitten en hun verhaal te doen. Jij moet het zo spelen. Dat ik denk, nou, dat is een veilige omgeving om mijn verhaal te doen. port welk verhaal? Maar ook jij moet... Iedereen doet dat. Zo doen ouders dat met hun kinderen. Ouders proberen hun kinderen te doorzien. Kinderen proberen kinderen te doorzien. Iedereen is daarmee bezig. Dat is nou eenmaal, Dat is de, de, de, nogmaals, dat is mijn, de grote monoloog die ik voorop doe. Dat gaat over uh, elk organisme heeft de plicht om zichzelf in leven te houden. Nou, het is niet eens een plicht, want niet elk organisme heeft een vrije wil, zeg maar. Maar moet zich onderwerpen aan de natuurwet. Namelijk dat je moet overleven, ten koste van een ander. Maar goed, dus als ik het goed begrijp... en als ik goed terug naar de vraag van Jelke van Houten. Zij vraagt van, uh, doorzie jij mensen of ja. acteer je dat? Je nee. ja, acteert het niet, maar je speelt wel het spel. Ik speel het spel, ja. En waarom ben je zo goed in het spel? Ja, dat weet ik niet, omdat ik uh, een heleboel dingen niet goed ben. Dus dan ben je goed in dat, uh, dat ding, dat is dan een, een, een, een gegeven. Dat is is het een leuk talent. spel? Nee, dat is ook een gevaarlijk spel. Dat is ook een, ook een uh, raar, raar spel. Omdat uh, je op een gegeven moment... Uh, vertrouw je. Uh, krijgen mensen vertrouwen je. Mensen vertrouwen je. Mensen vertrouwen je oordeel. Mensen vertrouwen je aanwezigheid. Mensen voelen zich veilig. En op het moment dat je dan, dan niet kunt... Uh, uh, uh, uh, uh, moeten zeggen, leveren, deliveren... dan heb je een groot probleem. En dan ben je ook schuldig als de hel. Want dan... dan, dan, dan uh, zijn mensen even uh, hun totale vertrouwen in je, in, in, in je kwijt... en in het gegeven. Namelijk dat ze ook wel eens kunnen schuilen bij een ander. Onderdaak kunnen vinden bij een ander. Maar, maar jij bent toch wel te vertrouwen? Nou, dat, uh, dat, dat weet je nooit helemaal zeker. Dat kan je hier wel roepen, maar dan ben je in een oog. Heb je veel vrienden? Uh, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel vrienden ik heb. Ik vind veel mensen aardig. Ik vind veel mensen leuk. Ik weet niet hoeveel vrienden ik heb. Ik moet je zeggen dat ik uh, volgens mij niet zo heel erg veel... Uh, contact heb op het niveau waarvan ik denk dat iedereen denkt... dat dat vriendschap genoemd moet worden. Dat heb ik niet zo, nee. Dat weet ik niet. Dus er zijn ik, ben altijd, ik ben op mijn beurt altijd bang dat mensen uh, een extreem wantrouwen tegen mij hebben. Dat begrijp ik ook wel. Oh, ik zou eerder zeggen dat heel veel mensen misschien jou als vriend betitelen... maar dat het wederzijds niet is. Mm, dat weet ik. Nee, dat geloof ik niet. We zouden enquête moeten houden, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat ik, uh, uh, dat ik, dat ik, dat ik ook een... een, uh, uh, een factor uh, macht uitstraal. Of het die wel of niet verdient. dat is even buitenkijf, maar een factor macht uitstraal waar mensen bang voor zijn. Als ze niet uh, geïnvolveerd zijn. Als ze niet gekend zijn in de componenten waaruit die macht is opgebouwd. Dat kan ik me voorstellen. Zeker ook omdat jij een gevierd acteur bent. Uh, maar twee weken geleden had ik uh, Peter Blok. Ook een heel goed acteur. Nou, en toch zeker misschien zegt. geen vriend, maar dan alleszins goede Zier, kennis. Ja, Peter is eigenlijk oh. een van de weinigen die ik overigens heel weinig spreek. Ik heb, ik, heb wel, die... ik heb wel vrienden, maar je hebt het over velen. Ja. Dus... Ik heb wel vrienden hoor, dat is... Uh, dat maar op. die zei, van, uh, nou, misschien ben je intimiderend... maar hij zei in ieder geval ook, als je met uh, Pierre Bokma speelt... Pierre gooit de loper voor je uit. Echt, het is een genot om met hem te spelen. Uh, jij maakt uh, andere acteurs beter. Je geeft ze de ruimte, je geeft ze uh, energie. Uh, je krikt de boel op. Nou, dat vind ik een geweldig compliment. En zeker van Peter, want uh, die kan dat als geen ander weten. Ik, ik ken weinig mensen die zo goed kunnen kijken als Peter Blok. Maar dit nee. weet je toch wel? Nee. nee, ik vind het gewoon leuk om te doen. Echt, dat ben ik. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Ik, ik denk ook niet dat ik me moet, uh, uh, me moet vergooien aan deze geweldige complimenten... door te denken, oh, dus dat doe ik. Daar gaat het helemaal niet om. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Begrijp je? En, en uh, uh, wat je doet, doe je. En, en, en. daarna is het ook... Uh, weg, we hebben, het publiek en ik hebben van deze avond de herinnering nobody else en dat is het, en dat is geweldig en als je ooit iemand tegenkomt die zegt ja maar die zaten er graven toen en toen en toen moet je wel een acteur graven natuurlijk in een geheugen, een soort lijst maar die is genadeloos goed opgesteld dat uh, dossier en dan denk je, oh ja en dan heb je wel iets heel bijzonders want dat heb je wel samen meegemaakt en daar is het weg maar, jij zegt van, ik doe het heel graag maar geniet je er ook van Weet je, weet je dat je niet alleen dus je acteurs uh, uh, de rode loper uh, uh, uh, laat bewandelen... maar ook het publiek uh, in extase kan brengen? Echt kan laten genieten op een avond als deze? Oh, dat vind ik prima. vind ik goed. vind ik prima. Echt, daar ben ik... Uh, uh, uh, ik vind het uh, geweldig, maar het is ook tevens mijn grote armoe. Nou ja, dat is wat je kan. Meer, uh, heel veel anders kan je niet. De sociaal lijkt me nog niet de allerbeste, begrijp je? Dat is, niet, dat is niet mijn ding. Of niet mijn ding. Dat heb ik gewoon niet zo, zo geleerd. Worden. let ik niet of ik ben onachtzaam, weet ik veel. Maar goed. Dus als je dat heel goed kan, moet je dat extreem goed proberen te doen. Of je dat lukt, is een tweede, weet ik. Dat weet ik veel. Maar dan kan je toch acteren dat je heel sociaal bent. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Daar kom je in het gevaar dat mensen zich onder jouw paraplu scha scharen... en als jij even geen zin hebt om te acteren dat je sociaal bent... dan vallen die mensen die staan ineens in de hagel en de regen en de, regen en de kou. Die hebben namelijk andere talenten, maar niet dat talent... die denken er bij jou in de buurt veilig te zijn. Zou je willen ruilen van talent? Dus dat je mindere acteur was, maar onwaarschijnlijk sociaal? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat dat uh, zou opleveren. Ik weet niet wat van goed je daarmee kan doen. Dat weet ik niet. Ja, het zijn vrij algemene dingen die je, die, je, die, je, die je zegt. Ik bedoel, heel goed sociaal, hoe bedoel je? Uh, nou, je zegt van, ik ben niet zo goed Kledinglijnen ontwerpen? Nee. nee. Uh, uh, uh, eerlijk zijn, vriendschappen onderhouden. Uh, ah, nou, uh, uh, het spel als, niet als, spelen. Uh, als, als, als je dat uh, goed kan. Uh, zoals, uh, uh, uh, ja, weet ik veel. Wie, wie, wie zijn het? Er zijn mensen, een Titus bijvoorbeeld. Dat is een iemand die absoluut iemand is die, die de meest onwaarschijnlijke partijen bij elkaar brengt. Ja. En tot een overeenstemming kan laten komen. Dat heb ik nog nooit in mijn leven zoiets gezien. En dat is dus echt iemand die zo'n kennis heeft van sociale structuren. Daarnaast ook, ook nog ongelooflijk goed was in zijn wuivend graan van uh, Wim T. Schippers. Maar... Een maar, bruggenbouwer. Ja, ja, maar dat is wel zo. Maar dan moet Het je thema op, van deze week. Moet je ook echt een bruggenbouwer ja. hebben. En dat is hij. Dat kan hij, als geen ander. Uh, ik heb een plaat voor jou uitgekozen. Oh, check. Wat? Ik, ja, je gaat het nou uh, horen. Ik hoop dat het de, de, de juiste plaat Mag, is. Mag moet meer dingen Je ding moet op de koptelefoon opzetten, op ja. Okay. Check. En dan uh, okay. Leuk. gaan we luisteren. Oké. Okay. Ik ben benieuwd of het klopt. Okay. Ik nou een oude zak zal zijn, en voor ik me veranker, ga passen op mijn hart of in een leustoel zit. Voor ik mijn dagen vul met ochtendblad blad gekanker, voor ik wil maar niet meer kan. En op mijn lauwe pit, voor ik ben uitgeblust, voor ik me op wil sluiten, wil ik springen over muren, wil ik rollen door de God. Ik wil door alle roeien, ik wil er alle ruiten. Ben nou nog springlevend, maar straks ben ik komen. Bergen beklimmen, conventies verbreken, gewoontes bruskeer uit elk reglement, voordat de oude dag. En een stokvol omsteek en mijn lusten verlamt en mijn beetje talent en als het wil lukken dan ga ik steeds verder. Ik breek met de kudde, ik leef in het groot, verrek met je schapen valt dood met je herren Ben nou nog springlevend, maar straks ben ik dood. Wil niks meer weten, wil niks meer begrijpen. Begin steeds weer opnieuw, zal drinken en grijpen. Er is altijd nog tijd en het is nooit te laat om je blikken te toveren. Als het echt niet meer gaat, wil niet overleven en ik wil niet creperen. Maar ik wil alle tijd om het leven te leren en vergissen in bed. In de haven der schot en al nog springleven. Maar straks ben ik dood. Bij de eerste tegenslagen begin ik altijd een jank. En dan klaag ik mijn lot. Dan denk ik aan straks en dan tel ik mijn dagen. Dan ben ik bang voor de dood en dan vrees ik het slot. En dan val ik op jouw hals en dan val ik aan jouw schoot, dier. Dan alle mens in angst maakt zich zo klein. Dan ben ik geen schoot dan ben ik niet groot weer. Dan was ik op mijn hals. Ik vind mezelf weer terug en ik ga me weer te buiten. Voor ik ben uitgebluscht, voor ik mop ga sluiten. Wil ik springen over muren, wil ik rollen door de grot. Wel nog springleven, maar straks ben ik dood. En terwijl ik zo leef, wordt de winter verdreven. En de sneeuw en de ijs gaan ons niet voorbij. En van voren af aan wil ik het leven beleven. Want het Ja, geweldig. Ja, dit was... Uh, ja, Maarten van Roosendaal, Paul ja. de Munnik... met de nummer van uh, Frans Hoosma. Ja, ja. ja, ja, ja. Geweldig. Ja, mooi. Heel mooi. Goed gekozen. Voor uh, Pierre Bokma. Ja, nou, geweldig. En waarom ik... goed gekozen? Nou, goed gekozen omdat het... Uh, de, de, de, het ritme, de, de, de spanning, de, de, de opwinding zit erin. Die ik vind dat iedereen uit dat leven moet halen. Uh, en, en, en de haast uh, is, is niet altijd mijn ding. Maar uh, in dit geval, als je denkt over de doelstellingen die je zou willen bereiken... of de doelstellingen die je zou willen halen, zeg maar... dan, uh, dan, dan, dan, dan, dan is, het, is het wel wat zij zingen toch wel een beetje... Ja, dat sluit wel aan, ja. ja en hoe zeker. komt het dat het bij vele Nederlanders niet aansluit... maar juist wel bij jou? Nou, ik weet niet, ik ga niet over het hele, over het hele volk uh, met het onweer op de achtergrond uh, oordelen. Maar ik moet je zeggen dat wij in een, in, een, in, een, uh, in een vorm van lethargie verzinken waar ik niet in terecht kom. Uh, niet dat die gebeed zijn zaligmakend is. Maar wat wel zo is, dat je zo doodgebombardeerd wordt door. Uh, eigenlijk volstrekt autonome uh, uh, communicatie. Uh, autistische communicatie, bijna. Dat. ik kan me niet voorstellen dat je een levend wezen niet meer wil aankijken om te communiceren. En. Uh, de radio is daar natuurlijk een beetje. problematisch, is daar een begin van. Maar. Uh, Zelfs daar heb je toch de kans. Ik, ik, ik, ik kan me nog een beeld vormen bij degene die ik op, deze, hè, op, op dit fenomeen hoor. En jou en iedereen. En, en op de televisie kan dat ook nog. Maar heel langzaam vervaagt de, de figuur achter de boodschap. Achter de, de, de, de, de, de vorm van communicatie. En dat is volgens mij... Dat heeft enorme gevolgen gaat dat, denk ik, krijgen straks. Omdat dat te maken heeft met het... Uh, uh, uh, het solitairen, kan je dat zo zeggen? Het... Het, het, het, het, het, het, het ver, uh, vereenzamen. Nee, ja. nee, maar dat is belangrijk. Want het, dat gaat... Uh, je, mensen die hier de macht hebben... die hier over gaan... die dit in de handen hebben... dat zijn de machthebbers. Dit gaat over onzichtbaarheid. Dit gaat over... Uh, niet zozeer Big Brother... maar dit gaat over, over een raar soort intrinsiek bedrog van jezelf. En dat is wel... Dat is wel dat is, dat... En waarom krijgen ze jou niet te pakken? Waarom ontspring jij de dans? Nou... Uh... Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, gewoon omdat, me niet, omdat het me niet interesseert eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind sommige dingen wel heel interessant uh, als ik bij mijn kinderen kijk wat ze allemaal doen en wat ze geweldig en leuk vinden, zijn ze eigenlijk op een leeftijd waarin ze nog heel erg beeldvorming willen hebben. Maar hoe lang duurt het voordat ze dat niet meer nodig hebben en een bijna uh, uh, cyber idee van leven krijgen? Nee, maar. En mij interesseert het niet. Nee, en het nummer gaat over springlevend. De vraag is, ja. waarom ben jij springlevend? Is het omdat jij gewoon echt je eigen pad bewandelt? Ja. Ja. Ja, dat is waar. En dat is voor veel mensen uh, ook, ook, ook in mijn omgeving ook heel lastig. Maar dat is zo. Ja. En dat uh, pad is zo uitgestippeld. En het rare is dat ik uh, echt heus wel probeer om, om, om, om ook... Uh, mij uit te smeren over anderen en te zeggen... Uh, deel daarvan, van wat ik uh, denk, hè, mijn eigen wil... en mijn egoïstische uh, route, die egocentische route die ik heb uitgezet... dan moet ik af, moet ik dit dan. Maar dat lukt me niet, dat lukt me niet altijd. Maar, niet. Gewoon, uh, dit nummer, ja, dat is dat, een, dat, dat, me, dan zou juist die mensen die om, uh, om jou heen gesmeerd zijn... misschien meer van jou moeten leren namelijk nee. van probeer ook eens een pad te bewandelen... waardoor je springlevend blijft, dat je door... door... Nou, wat, wat ik belangrijk Do vind, is dat je dat je niet... door allerlei uh, uh, ogenschijnlijkheden... door allerlei... Uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, illusionaire uh, uh, wonderbeelden moet laten moet laten inpakken. Kijk, je had het net over. Kun je door iemand heen kijken? He, dat is één op één. Kijk je door iemand heen? Oké, okay, fijn. Daar zitten uh, kleine voor- en nadelen aan. Maar dit gaat op zo'n grote schaal, waar men uh, uh, de soort als het ware te grazen neemt, door onderzoek te doen naar hoe, we, hoe de stand van zaken is van de mensheid en vervolgens hen te verleiden zich in een volstrekt onpersoonlijke... tweedimensionale, eendimensionale wereld te begeven... waarin ze denken dat ze met anderen communiceren. Ik, dat kan ik helemaal niet. Maar dan zouden mensen toch van jou moeten leren? Nou, het heeft niks met leren te maken. Dat heeft gewoon te maken met... Uh, je moet gewoon zeggen, maar stop eens even, wacht eens even. Wa waarom, zouden we dat, uh, waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we niet gewoon... ik ben die telefoon kwijt. Dat is een mooie overbrug gesproken. Mijn... Wij ja Wij probeerden jou deze week te bellen, maar dat lukte niet, want lukt je niet. iPhone is weg. Mijn iPhone is weg. Waar ben je verloren? Ik ben hem verloren in het stukje, mogelijk in het stukje, maar dat is niet zeker, mogelijk in het stukje Vondelstraat, vanaf, laten we zeggen, uh, uh, uh, Barbizon Hotel. We hebben het hier over Amsterdam, ja. Amsterdam hebben we het hier, Barbizon Hotel, richting constantijn Huygensstraat. Tot laten we zeggen uh, 50 meter de ander deel van, dat andere deel van de Vondelstraat in. En aan de linkerkant. een iPhone. Een iPhone met. Uh, uh, een hoesje? Een hoesje eromheen. En dat hoesje dat, uh, ziet eruit als een. Zo, als een, als een uh, uh, cassettebandje: rood, zwart, wit. Als dus dat uh, ergens gevonden is. twitter kreis... even naar. Uh, de overnachting. Of uh, mail even, bij de overnachting en ik, ik ben een beetje onthand, er is iets heel raars gebeurd... een soort klein freak-accidentje. Want je doet dus blijkbaar wel accidente. mee, want in jouw iPhone staan waarschijnlijk al je heel nummers. Heel dingen, maar dat zijn nummers. Weliswaar uit dat apparaat om mensen daarmee te kunnen spreken. Live aan het maar telefoon. Maar jij bent dus dan toch ook uh, afhankelijk van, van, van zo'n ja. apparaatje? Ja. Ja. Wat ja. ook totaal ja. onpersoonlijk is? Ja, maar heel veel verder ga ik niet. Veel verder ga ik niet. Nee. Ik hoop dat je telefoon gevonden wordt. Dat hoop ik ook. Um, maar ik zat ook te denken... als ja. je zegt van... Ja, ik, ja, ik ben ook zo... ik ben redelijk onaangepast. En uh, nou, dat maakt het voor sommigen ook wel moeilijk. Maakt het voor jezelf... is het voor jezelf heel moeilijk? En, ja. Wat dat ik onaangepast ben? Ja. ja, natuurlijk. Nou, Maar ja, goed, dat, dat haal je op je hals. En, en dat is... En uh, uh, dan elke keer als je. Als dat uh, fout gaat. Nou, dat gaat het veel. Gewoon omdat je niet in staat bent. Uh, op, een, op, een, op een redelijke flow mee te gaan. En toch denkt je halverwege. lazerop, ik doe wat ik wil. Wat heel onredelijk kan zijn. Ja, dan, uh, valt de deksel, dan krijg je de deksel op je neus. En dan moet je toch weer even. Moet je toch weer even uh, alles heroverdenken. Ja. Ja, dat is af en toe lastig, ja. Maar ja, ik, ik eh, luister... Ik Is het ik... eenzaam? Nee, nee, dat, nee, nee, dat vind ik helemaal niet. Niet dat ik genoeg aan mezelf heb, dat wil ik er helemaal niet mee zeggen, maar... Ik, ik, ik, ik, ik, wat, ik, wat ik bijzonder vind en waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, is, is de levensvorm die ik ben. En uh, de soort waar ik deel van uitmaak. Daar ben ik extreem in geïnteresseerd. Dat vind ik, dat vind ik zo bizar en wonderlijk gegeven het feit dat dat uh, in, in, in zo'n immens universum... vooralsnog de enige bekende uh, uh, uh, planeet is waarop dit kan. Waarop dit... En dan moet je toch eigenlijk uh, onzagwekkend veel uh, coulante omgaan... met de wereld waarin je leeft. En, en, en de soort die je bent, de bijzonderheid die je bent... Dat onbegrijpelijke gelul in Amerika waren. Sorry dat ik het zeg, maar het is mijn mening. Een holbewoner, Romney, het opneemt tegen, tegen toch eh, ergens een visionair met, met, met, met niet zo zulke altijd gelukkige vier jaar achter zich. He, het opneemt dat, die, dat, dat mensen niet zien dat dat iemand is. Als je de man ziet, dan zie je een, een, een, een, een, een genadevolle blik. Het is een blik die denkt, wacht even, het zal niet allemaal op, over... over, over, over we kunnen niet over één de ijs gaan. We moeten daar langer. Daar zijn zoveel dingen kapot gemaakt. Te denken, hoe kan je het nou toch... Hoe krijg je het voor elkaar om dat niet te zien? Ik hoop dat ze luisteren in Amerika, want dit is een buitengewoon nee, nee, nee. goed stemadvies. Nee, het, het gaat om... om, om uh, als het nou over onderbuikgevoel moet gaan, we dan op on the long term... Namelijk om een intuïtief gevoel dat goed is, ligt dat niet bij Romney. Dat ligt bij Obama. Romney is... Ik, en je moet opletten, als die gozer gekozen wordt... Deze, Colin Joll had zo'n fantastische, <laughs> fantastische politieke tekening... in de Volkskrant. Dan zeg je Romney in een van met een knots... met achter zich aan aan één been meeslepend Obama... en in Europa riepen ze... Oh no, not again! En dat is dus precies wat er gebeurt. Dit gaat niet over, over waarom krijg ik, mag ik niet een, een dubbel dikke obesitas... Uh, veroorzakende hamburger betalen. Gelul, dingen gaan zoals ze gaan. De enige die compassie met die situatie heeft... en die kijkt en die calculeert en daar de tijd voor nodig heeft... En, nodig, uh, uh, uh, en ook gebruikt en ook uh, wil gebruiken, is Obama. Ik vind het mooi dat je je verwondert over de soort... Ja. ja, ik vind het ook mooi dat je je zorgen maakt over. me ook over jou. Ja, <laughs> begrijp je. Uh, maar even, dan heel even, want ik had het net over uh, eenzaamheid, dat zei je. Nou, het is niet altijd makkelijk. Is het leuk om Pierre Bokma te zijn? Nou, dat vraag je me wat. Ja, dat is eindelijk een vraag waar ik even niks op weet, sorry. Ehm. Um... Dus het is het leuk om op je bok maar te zijn. Pff, ik weet niet. Ik heb, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb, ik, ik, ik, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik zal je vertellen. Nou zet ik hem ook op zijn nummer. Peter de Wit van Ziegmoed. Uh, die had ooit zo'n... Uh, uh, ik had een interviewgever en ik zei... Kijk, want die Peter de Wit heeft dat gewoon helemaal niet begrepen. Die suffert. Maar goed, hij maakt prachtige tekeningen. Ik had al een interviewgever en ik zei... het probleem, en tegelijk mijn grote geluk... is dat ik een vorm van identiteitsloosheid heb. Ik weet niet precies hoe ik mijzelf moet duiden, met andere woorden. Ik, ik kom niet tot een uh, rock-bottom uh, uh, versie van mijzelf. Dat is het. Ik zei, het is gelukkig, want daarmee kan ik dus altijd alles doen... en alles uh, uit de kast halen. En kan mij verkleden en doen en snorven. Whatever, ik kan doen wat ik wil. Gewoon omdat ik het ook helemaal niet meer... Uh, geen verplichting voel om mezelf te uit te zoeken. Of op te zoeken in mijn eigen archief. Begrijp je? Toen maakte hij een, een heel vervelend tekeningetje... van drie van die plaatjes. Met, oh ja... Acteurs, Jaapje, Bokma, weet ik voor wat. Oh god, wat vreselijk! Hij is identiteitsloos. Wat zijn er toch af, af, afzichtelijke zeikers, die acteurs? Maar hij heeft het helemaal niet begrepen, want hij heeft het artikel niet gelezen. Hij heeft niet gelezen dat het ging over dat ik dat ook als een voordeel vind. En dat ik het heel moeilijk vind om na te gaan wie, wie ik dan ben. Ik vind het helemaal niet vervelend om dat niet te hoeven doen, begrijp je? Ik vind het wel ook oké okay dat, dat ik dat niet weet. En, ja, sommige mensen hebben daar een probleem mee. Maar het is wel mooi dat je erover opwint nu. Nou ja, ik, vond het, ik vind het zo stom als mensen dingen niet goed lezen. En ik kan me van Peter de Wit absoluut niet voorstellen... dat hij de hersencellen niet heeft om dat niet te begrijpen. Hij is er vluchtig overheen gegaan en dacht... Ja, yes, dat is het. En nou grijp ik je, weet ik veel. Zo, dat vond ik stom. Toen denk ik, dat heb ik echt goed uitgelegen. uitgelegd. Ja, pardon. En... Toch heb ik vanavond tijdens het toneelstuk Pierre Bokma enorm zien genieten. Ik ja, maar denk je dat vijf en Pierre Bokma als blauwdruk over elkaar heen? Nee, vallen? nee, nee, nee. En ook hier in deze kamer, je vindt ja. je op, je vindt dingen mooi, ja. je hebt een mening. Het gaat over Amerika. Ja. Je analyseert even uh, uh, de, de, de, de, de, de, de vastgoedverhouden. Maar het, het is leuk, toch? Zullen we even gewoon, en dat, dat is geen formaliteit, maar dat wil ik even. Je Wil je het even he ook hebben over de anderen? George van Houts heeft dit fantastische ding gedaan, hè? En niet in de makkelijkste momenten van uh, zijn bestaan, by the way. Victor, Leu heeft veel fantastische dingen gedaan. Hij doet een van de mooiste haksen uh, of, of figuren naar die ik ken. Leopold Witte, geweldig. Maar ik heb ook even gezegd Tom dat ik Cat. buitengewoon genoten heb ja. van deze voorstelling. Ik, uh, ik specificeer het. Ja, ja, ja, ja, en terecht. Tom de en dat zie ik jou. Ja. Nou, dat hoort zo, want ja. wij zijn een team namelijk. Kijk, en dat is dan, ben je, goed gedaan. dan ja. ben je toch een teamspeler? Dan ben je toch een onwaarschijnlijk sociaal mens. Dat ben ik wel, ja. Ergens. Maar, er gaat het over het toneel. Ja. Of wij nou dagelijks bij elkaar op de koekjes komen... That's not the case. Ik zie, jij zit ook, uh, net zat je ook al te zwaaien met je handen bij dat liedje. Uh, ik zie ook dat jij een zwarte nagel hebt. Ja. wat is dat? Niemand ziet dat. Ja, dit is een zwarte nagel aan je pink. Kijk, ik heb een zwarte nagel aan mijn pink. En niemand in de voort. Ja, nu weten ze het. Maar dan ga ik het natuurlijk veranderen. <laughs> uh, <laughs> maar dat is de... Kijk, dit is de, gewoon de nagel van de klassieke kooksnuiver. En van uh, uh, de heer Vijsma was bekend dat hij ook wel eens een, uh, een, een, uh... een, lijntje, een dan. lijntje dan. De hoeveelheid ken ik niet. En volgens mij is hij absoluut niet verslaafd geweest. Maar hij vond het ook wel lekker. Ik dacht, het is buiten dat dat het een kooklijntje is. is het, heeft het ook iets van uh, Mephisto. Mephistopheles. De figuur. Want de, uh, denk ik, de heer Vijsma is wel degelijk een extreem intelligente figuur. Die uh, nog uh, helderder en... en, en, en, en dan moet ik zeggen, slimmer eh, dan ik, weet hoe mensen in elkaar zitten. Dat is namelijk zijn, zijn ding. Die leest nog beter de mensen ja. dan jij. Die kijkt er nog leest beter alles. doorheen. Ja, en dat vind, ik een, uh, dat vind ik een extreem bijzondere kwaliteit. Dat hij in deze zaak verwikkeld is geraakt, vind ik derhalve ook ongelooflijk jammer. Laten wij dan even naar een andere kooksnauver gaan. Tenminste, ik neem maar aan... Helmbrood. brood. Ah, nee. nee, wie? Jimi Hendrix! Jimmy! Ja, want we hebben we niet zoveel tijd. Nee, Jimmy was geen kooksnuiver. Jimmy was, was, ik... was LSD. Was het alleen speed LSD? LSD. Nee, ja, LSD. Ja, ja, volgens ja. mij ook. Nee, ko geen nee? kook. Nee, nee, nee, nee, nee. En drank ook. Ik heb drank wel. Absoluut. Maar volgens mij geen kook. Hij oh, deed ja, geen kook. Ja, ja, ja. Echt niet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Nou, ja. Hij deed speed, LSD en hij had joints en zo. Dus nou ja, jij wilde... En zo volgens mij ook heroïne, maar geen kook. Kook nee. is ook iets wat echt tiental jaar later ontstond. In ieder geval... Zeg ik, zeg ik, hè? Ja... Een slagvond, Je wil een fantastisch uh, nummer laten horen, namelijk... Voodoochal. En waarom? Gewoon, dat is een van de mooiste nummers die hij ooit gemaakt heeft. Hij heeft een lange versie die hij live heeft gespeeld. En hij werd op een gegeven moment, dat was gisteren op het ding werd hij gevraagd om... Uh, hij uh, verbrandde zijn gitaar op het toneel en de dingen. En de mensen waren er, met name de, de, de, de guys, de managers... die uh, toen over coke gesproken, waarschijnlijk zij wel... Maar die zeiden, ja, hij kan alleen maar zijn gitaar verbranden... dat gelul met, die, met, met, dat, met de hippie en dingen en het stuff. En toen, uh, gisteren was het dat hij de dag daarna... ze uh, uh, van repliek diende... door zo'n onwaarschijnlijk goed concert te geven. Helemaal statisch bijna. En uh, volgens mij heeft hij... Dat is niet zeker of hij het toen gedaan, maar volgens mij heeft hij toen ook dat Food uh, Your uh, Child gedaan. En dat is 22 minuten lang. Dat is de legendaris, ah ja. maar wij doen de korte versie. Precies. Jimmy Hendrix en Food Child ja. voor Pierre Botman. Ja. go. S Bye, Bye. Bye. Bye. for je zit hier fantastisch mee te zingen. Oh man, ja, ik ga hem niet echt. helemaal We hebben nee, nee, nee, nee, nog nee, maar vier nee. minuten. Dat, jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. En ik heb natuurlijk één vraag. Over iemand die echt door mensen heen kan kijken, wil ik even doen. Even kort. Dat is Lienke Rijksman. Dat is iemand waarvan ik dacht... jouw aller, allergrootste talent is om iemand te zien. Ook met uh, uh, uh, ogen. Met, uh, Lienke Rijksman? Lineke Rijksman kom, uh, die... Uh, ik weet niet of zij nou artiest artistiek Leidser is van uh, Mug met de Gouden Tand. Ja. Zij regisseert, schrijft en speelt. En zij is eigenlijk iemand waarvan ik denk, ja... Als je naar nou iemand hebt die op een, op een, op een kwalitatief hoogstaande wijze... Uh, uh, door iemand heen kijkt en daar ook mee om kan gaan, dan is zij het. Kijkt ze ook door jou heen? Ja. En wat ziet ze dan? Uh, weet ik, niet. ik denk dat ze ziet dat ik wanhopig probeer ook door mensen heen te kijken. Ik weet niet, ik, uh, uh, uh, ook een angstig iemand, denk ik. Angstig en, uh, en arm en uh, ja, ja, dat denk ik. Ja. Je bent angstig en arm? Ja, tuurlijk ben je. Je bent altijd angstig en arm. Iedereen leeft, uh, hoe, hoe het ook lijkt, dat je alles tot je, tot je beschikking hebt. Maar ieder, ieder, ieder, ieder, ieder, ieder mens is natuurlijk een arm en leeft uh, per definitie onder de, net onder de armoegrens. Natuurlijk, gevoelsmatig. Uh, maar je bent toch rijk aan talent? Onwaarschijnlijk. Ja, maar dat niet maakt doen. niet uit. ik bedoel Daar moet ik het ook mee doen. Er is ja, verder dan niets moet ik mee, mee heel doen. Er veel... zijn ook mensen die, uh, die, die, die geen talent hebben. Dus ja, niet dat talent. die moet je eigenlijk meenemen. Die moet je... We hebben nog uh, 2,5 minuten. Zit er iets van jou uh, in. Uh... In, in Jimi Hendrix? Of andersom? Uh, de, de, de woede om, om, om, om, om totaal uh, voor alles te gaan. Zonder enige reserve. Ja, ik, ik, ik denk dat dat in mij zit. En dat heb ik op het allerlaatste moment weten te, weten te uh, voorkomen. Jij had ook net zo ten onder kunnen gaan met ja, Jimi ja, Hendrix. Ja, ja Echt waar? absoluut. Ja. Ja. Wie heeft je gered? Weet ik niet. Eh... Geen idee. Gewoon, oh, uh, op een gegeven moment is er ergens een, een, een, een, een klein momentje geweest... dat hij heeft gezegd, Piet, die weg, die weg. Weet niet. En ga je, denk je, ooit nog die mateloosheid... nog? toch, tekenen? Nog... least taken. Ga je nog een keer die mateloosheid opzoeken, denk je? Of denk je bijzelf, ik ben daar geweest, ik, ik, ik niet meer. Ik zoek de mateloosheid in de, in de, in de mati. Kijk, uh, size doesn't matter. In uh, Man in Black, een film... Leuke film. Met uh, Smith en uh, uh, uh, uh, dingen? Uh, ja. Lee Jones? Ja. Tommy Lee Jones, komt er een mopshond voor in een, in een, uh, in een, uh, een tijdschrift, uh, stand, en die zegt. When do humans learn that science doesn't matter? Dat is nou precies waar het over gaat. Je kunt in de grote, het helal, je kunt in de diepte in de kwantum. Het maakt niet uit. Daartussen zitten we gevangen. Maar dat is ongelooflijk fascinerend. En daar ergens moet je het maar zien te redden, gewoon. Wat heb je? Ik ben, dan nog, ik ben blij dat je hier zit. Want voor ja. hetzelfde geld had je hier niet gezeten. Als was dood je dood geweest. Was je samen met Jimi oh, Hendrix is okay, uh, ja. uh, aan het spelen. Uh, maar dan heb ik nog wel één vraag. Namelijk, uh, na de adrenaline van het, uh, van het spelen zei je van, ja, er moet kan van alles gebeuren. Afkiken. Ja, moet ik nu weer afkeren. Zijn er dingen gedaan waarvan je denkt bij jezelf... van, ja, dat had ik uh, niet moeten doen? Ach ja. Ja, die zijn er wel. Maar daar moeten we dan een andere keer over praten. Zeker zijn die er. Onlangs nog. Maar goed, daar moeten we iets anders over doen. Ik hoop dat ze mijn iPhone vinden. Nou. iPhone met het uh, hoesje van een cassettebandje, maar dan is het. De iPhone van Zwart, rood, Pierre Bokma. gevonden in de Vondelstraat. Twitter naar Please. at de overnachting. Mocht je het vinden, geweldig. Of uh, ja, uh, de, de overnachting overnachting.bnn.nl yeah. of Twitter. Dankjewel, Pierre Bokma.